Dus mij, uh, ik ben Willem Griffioen trouwens, voor de mensen die me niet kennen, ik kom een uh, voorganger van de Akengemeente. Er is dus mij gevraagd om, uh, dus er komt dus een serie preken over ontmoetingen met, met Jezus, mensen die de Heer Jezus ontmoeten. En er is dus mij dus ook gevraagd om een van die ontmoetingen, daar wat over te vertellen en uh, daarop te preken. En ik heb mijn ontmoeting uitgezocht. De eerste ontmoeting zou je haast kunnen zeggen in Marcus, in het uh, publiek waar de Heer Jezus optreedt. En ik wil lezen eerst Marcus, hoofdstuk 1, vers 9 tot 15. Marcus 1, vers 9 tot 15. En daarna vers 21 tot 28. Marcus 1. En we beginnen bij vers 9. In die tijd, zo begint het. In die tijd, dat is in de tijd dat Johannes de Doper, zo wordt hij genoemd, aan het dopen was en heel veel mensen bij Johannes de Doper kwamen. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel open scheuren en de geest als een duif op zich neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde zoon." In jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij, de heer Jezus, leefde uit de midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Nadat Johannes, Johannes de Doper, gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. En dan volgt de roeping van de eerste discipelen. En als hij dat gedaan heeft, dan lezen we verder in vers 21. Markers 1, vers 21. ze dus dan de Heer Jezus met het groepje eerste leerlingen. Ze gingen op weg naar Kafarnaum. En op de eerste volgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge. En onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde: Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuip trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. En zelfs als hij onreine geest een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. En het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw. Overal in Galilea. Zo spreekt het woord van God. Beetje ruimte creëren. Beste mensen, lieve mensen geliefd door de Heer Jezus. Het is, het is een confrontatie met een onreine geest. Nou, ik ben zelf opgevoed in de Gifmederkerken, Gifmederkerken vrijgemaakt. En demonen, onreine geesten, boze geesten, dat is een, een wereld die compleet, zeg maar, buiten onze, onze horizon lag. Dat, dat kenden wij gewoon niet, daar hadden we geen verstand van. En ik denk dat zo gemiddeld werd geloofd. Nou dat, dat speelt misschien nog ergens in Afrikaanse landen of zo. Maar in elk geval niet in onze wereld. Maar goed, ik werd, werd dominee en ik ben er nu tegenwoordig ik ben al een tijdje bezig. En ik wil u gewoon vier, heel kort, vier verhaaltjes vertellen over ja, onreine geesten, boze geesten. Komt dat vandaag nog voor? Het eerste gaat er al vrij lang geleden dat een collega mij opbelde. En die collega zei, Willem moet je eens even horen, ik weet niet wat ik, wat ik ermee aan moet. Ik heb gemeenteleden die wonen buiten in een buitengebied, in een soort boerderij of in ieder geval een vrijstaand huis. Uh, zijn er op weg Christen te worden, dat wist hij niet helemaal zeker. Zij al wel, hij niet of zo. Net andersom, zonde weet ik niet precies meer. Maar in elk geval, er is zo'n kindje geboren. En ze zijn, ze zijn bang, want die vrouw ziet s'nachts buiten om het huis, zeg maar gedaante. Iets, iets van duisternis en het beangstigt haar. Dus de eerste verwachting, kindje is geboren. En elke nacht krijst en huilt dat kindje verschrikkelijk. En hij vroeg mij, ik was toen nog echt zo'n gifmeerder leek op dit gebied, ik had alleen maar boekjes gelezen, en vroeg, wat, wat moet ik hiermee doen? Nou, vanuit wat ik wist vanuit de boekjes, ik zeg van, nou ga in ieder geval met ze in gesprek. Zeg, het kan een dimensie zijn van het Rijk van de Duisternis. Dat ze gewoon worden lastig gevallen. En het kan zijn dat er met het huis iets is of zo, dat er iets van vorige bewoners iets is. Het kan zijn dat ze zelf dingen hebben gedaan in hun leven, dat ze iets... Ja, met, met duizenden hebben opgelopen, ruimte hebben gegeven aan, aan boze machten. Je moet gewoon met ze in gesprek gaan. En dat heeft hij gedaan. En er kwam inderdaad iets naar voren dat, ze, dat die vrouw iets vertelde wat ze gedaan had. En ze zei, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En dat hebben ze beleden als, als zonde en als schuld. En toen zijn ze met elkaar het hele huis doorgebeden, ook het slaapkamertje van het babytje. En ze hebben daar alle boze machten in de naam van Jezus weggestuurd. En daarna was er echt vrede in het huis. Nou, dat is verhaaltje 1. Een paar weken geleden nog kreeg ik een mail van een pastoraal stel, een pastoraal dat hè, in een andere kerk. En die zei van, uh, ja, u hebt laatst laatste keer gepreekt over dit soort dingen. En eigenlijk was ik dan de enige kennelijk waar ze dan het idee hebben dat ik misschien verstand van dat zou hebben. En die stuurde mij een mailtje, we hebben te maken met een tiener. Een jonge tiener, ze heeft een AIDS stoornis. allerlei andere dingen zijn aan de hand. We praten veel met haar, we bidden veel voor haar, maar het schiet maar niet op. En een van de dingen die ze in dat mailtje stond, ze heeft heel veel horror gekeken. Erg veel naar horrorfilms en er zit nog steeds eigenlijk, spreekt dat haar aan. Nou, ik heb een mailtje teruggestuurd van, ja, dat kunnen inderdaad psychische problemen zijn. Maar het kan inderdaad zijn dat als je veel naar horror kijkt, dat je, als je gevoelig bent voor, voor dat vreselijke geweld en gruwelijkheden... En afschuwelijke toestanden die je ziet. Mijn zoon heeft ook wel eens horror gekeken. En dan liep ik als een slaapkamer in met vrienden dan. Na een paar minuten was ik er al helemaal klaar mee. Zeg maar. Ik wil er helemaal niet in zit. Ik heb met mijn zoon al gepraat, uiteraard. Dus ik heb teruggemaild. Nou, dit zou een dimensie kunnen zijn. Als je veel naar horror kijkt, als je veel naar muziek luistert, naar bepaalde muziek die echt antichristelijk is, waar, waar, waar de duivel wordt aanbeden, dan kan dat inderdaad invloed op je hebben. Als je naar feesten gaat en je gebruikt pillen om, om, zeg maar, helemaal buiten jezelf te raken, dan kan het zijn dat, dat je openingen geeft voor, voor boze machten, die dan ook, zeg maar, jou in bezit kunnen nemen, invloed op je kunnen hebben. Het verhaaltje 2, ik weet niet hoe het verder gaat, we moeten dan eerst met onze eigen domen praten en vragen hoe we daar verder mee moeten. We hebben in onze gemeente een Surinaams-Hindoestaanse mevrouw die is vorig jaar, ...gedoopt twee jaar geleden, vorig jaar. Eh, die, die was geen christen, is christen geworden. Had haar hele huis vol met... Eh, ...Hindoestaanse goden, godjes, godinnen. Daar is een heel spectrum. Elke god staat voor een bepaald iets. En haar hele huis tot, tot en met... ...nou ja, zelfs het toilet zeg maar, de kalenders. En waarom kwam ik bij haar thuis? Omdat ze ons uitnodigde, mijn vrouw en ik. Ze, ze was op weg om christen te worden... Maar ze lag op bed en dan hoorde ze de, de, de borden rinkelen in de, in de keukenkastjes. En ze voelde iets over haar hoofd gaan, wat haar verstrakte en wat haar beangstigde. En ze zag ook schimmen in haar slaapkamer. En we hebben bij haar, nou misschien wel vijf, zes, zeven, acht, negen keer bij haar thuis gekomen. Stapje voor stapje werd ze christen. Ze is ook al die beelden uiteindelijk weggedaan. En het is nu rustig in het huis. Nou, dat heeft te maken met het Rijk. ...van de duisternis met het boze geest. En het laatste verhaaltje een Surinaamse vrouw, ook in onze gemeente... Um, ...niet christelijk opgevoed, kende eigenlijk alleen het onze vader... ...dat had ze van haar vader geleerd, maar verder helemaal niet christelijk. Kwam in problemen en zo zocht hulp bij, um, bij zo'n soort goeroe-achtige persoon... ...en die zou haar dan helpen en die gaf haar allerlei opdrachten... En ze, ze verloor alles, ze verloor haar geld, haar, haar, haar bezit, haar, haar sieraden, haar baan. En het waren allemaal opdrachten van die, van die man. En die kregen haar steeds meer in zijn macht, zeg maar. En ze zegt, ik belandde op een gegeven moment, ik stap ze een beetje uit, ze zegt, ik belandde op een gegeven moment van de zwarte magie in de, in de witte magie. Nou, stapje voor stapje heeft ze Jezus leren kennen. En een van de, van kijk ook wel weer grappig eerlijk gezegd, toen kwam ze kwam een keer bij haar en zei ik, ik heb heel veel dingen nu ook weggegooid wat met die man te maken heeft. Maar ik heb nog een paar sjalen, een paar prachtige gekleurde sjaals, En die zijn geolied door deze man om, om ja, te helpen, genezing te geven. En ze wist niet goed wat ze ermee moest. Dat moest ik denken aan een verhaaltje in Handelingen. In Handelingen staat een verhaal dat de mensen hun toverboeken brachten en dat verbranden ze. Dus nou, misschien is misschien wel het beste dat we die sjaals gewoon verbranden. Dus dat hebben we gedaan in mijn achtertuin in een vuurkorf. En het fikte lekker. En er uh, zat olie in. En zei ze nou volgens mij, uh, <laughs> dat dus vond ik ook wel weer leuk. Omdat je zo even met elkaar de boel uh, kan opruimen. Nou, ik weet niet hoe u hier bent. Ik ken u de achtergronden niet. Maar volgens mij is zeg maar, het Rijk van de duisternis nog zeer reëel. En wij kunnen daar op allerlei manieren, op allerlei verschillende manieren... Daar, daar, ...daar ruimte voor gemaakt hebben, of dat het invloed op ons heeft. Nou, daar gaat eigenlijk de eerste ontmoeting van Jezus over. Het kader, het, het grote lijn is, Marcus is ontzettend snel, die heeft zeg maar haast om, om to the point te komen. En dat zie je dan in, in, in, in het verhaal. Hup, Johannes de doper die verschijnt, hup, de mensen komen, mensen komen tot geloof, laten zich dopen. Jezus laat zich dopen. En dat is de eerste belangrijk moment... Jezus komt uit dat water en er klinken die stem: jij bent mijn geliefde zoon. Dit is mijn zoon. En er zit iets in, ook van de roeping. Jezus geroepen om naar de aarde te gaan, om hier het werk van zijn vader te doen. En God wees hem zeg maar nu aan, dit is het. Dit is mijn zoon, ik heb vreugde in jou. En de heilige geest daalde op Jezus neer in de vorm van een duif. En dan staat er ergens, de geest bleef op hem rusten. En ergens anders in Lucas, in Lucas is de eerste preek van Jezus, dat hij hier eigenlijk naar verwijst en dan leest hij over de geest van de Here rust op mij. De geest van God, daar ben, daar ben ik mee gezalfd. Waarvoor? Om arme mensen het even te brengen. Mensen die, die depressief zijn, die somber zijn, die vast zijn geraakt, om hun blijde nieuws te vertellen. Mensen die blind zijn geworden. Ik ben geroepen dat ze het weer kunnen zien. En letterlijk genas hij blinde. Maar vele mensen waren ook geestelijk verblind. Hadden geen goed zicht op de liefde van God. Om gevangenen vrijlating te geven. en gebondenen los te maken. Daartoe ben ik geroepen. Dat las hij uit Jezaja en hij zei die, dat slaat op mij. Dat gaat vandaag in vervulling. Dat gaat nu gebeuren. Zo begint hij in Lucas. En in Marcus, in vers 14, 15, is Johannes de Doper gevangen genomen, die is vastgezet, Johannes de Doper is uitgeschakeld. En nu komt dus Jezus helemaal voor het voetlicht, nu staat Jezus in het centrum. En het eerste wat hij zegt, het koninkrijk van God komt nu dichtbij. God gaat laten zien dat hij koning is. Hij gaat zeg maar terrein terugwinnen hier op aarde. God is neergedaald in Jezus Christus om in de duistere wereld, de wereld vol van, van gebondenheid, om naar het zeg maar, terrein, terrein terug te winnen. Het koninkrijk van God is nabij. Bekeer je. Hecht geloof aan deze boodschap, zei hij. En dan lees je gelijk boeps dat verhaal. Hij, hij zoekt even een paar leerlingen op en zo. Vissers van mensen, mooi verhaal. Maar dan de eerste, hij gaat naar de synagoge, hij gaat naar de kerk. Hij komt in de kerk. En wat gebeurt er in die kerk? Wat gebeurt er en normaal gesproken in die kerk? Normaal gesproken in die kerk waren daar de schriftgeleerden, staat er. En de, en de schriftgeleerden, dat waren zeg maar theologen, dat waren de dominees. En dan was het onderwijs vaak een beetje in zeg maar zo'n debatsfeer. Zo'n soort zo, zo discussiesfeer. De een zei dit, ik denk dit over dit onderwerp, en de ander zei dat... En dat zie je ook bij Jezus, bepaalde discussies. Wanneer mag je nou scheiden? Nou, de ene zei van, ja, kijk, als ik een vlieg in mijn kommetje soep vind, en mijn vrouw heeft me die soep opgeschept, dan is er genoeg reden om te scheiden. Nou, de vonden dat een beetje erg snel. En die zeiden, hé, hey, er moet wel iets meer aan de hand zijn. En zo waren de schriftgeleerden met elkaar in gesprek. En dan misschien kunnen we er een beetje om lachen, maar ik denk, misschien zijn er vandaag de dag ook niet Enorm veel kerken. gewoon krachteloos geworden. door het onderling waar en het onderling geklets. en allerlei discussies. En het Paulus zegt eerst tegen Timotheus. hou je daar niet mee bezig, joh. met al die discussies. over dit en over dat. En dan komt, komt Jezus hier. en dan, dan voelen de mensen. dit is anders. Deze man spreekt met gezag. Wow. En er gebeurt er wat onder de mens. Normaal gesproken zitten ze een beetje te kijken, denk ik, van, oh ja, dat is wel aardig, interessant onderwerp. Maar nu, oh, spreekt met gezag en ze komen onder de indruk. En hij spreekt waarschijnlijk over het koninkrijk van God. Dat God gekomen is om te redden, om te verlossen. Ik weet niet precies wat hij gepreekt heeft, maar de mensen diep onder de indruk. Diep onder de indruk. En wat gebeurt er eigenlijk? De mensen gaan dus anders denken. Ze gaan anders denken over God. Ze worden op het spoor van God gezet. Ze raken nieuwsgierig, ze raken gebonden zeg maar, aan Jezus. En dat is gelukkig een hele goede verbond, verbindenis. Ze raken nieuwsgierig. En wat gebeurt er dan? Dan is zeg maar alarmfase in het Rijk van de duisternis. Jezus zei, het Koninkrijk van God gaat baanbreken. het is nu dichtbij, het komt onder jullie. Maar het Koninkrijk van de duisternis wil niet zomaar terrein Prijs geven. Die willen niet zomaar hun terrein teruggeven aan God. En wat gebeurt er? Satan die maakt gebruik van iemand daar in de, in de kerk die een onreine geest heeft. En die onreine geest die begint zich te manifesteren. En die onreine geest die begint te spreken door die man. En die man, wat die, wat die onreine geest zegt of doet, is uit de hele boodschap van Jezus onderuit halen. Het ontkrachten. Zorg dat de mensen worden afgeleid. Zorg dat de mensen in de war raken. De mensen waren onder de indruk, oh, Jezus spreekt, wie is dit? Wat een gezag. En opeens allemaal gedoe en gedonder en geschreeuw. En je moet niet geloven in die man, dat is een beetje zijn boodschap. Waar kom je eigenlijk vandaan? Dat is Jezus het Nazareth. Wat, wat, wat, wat kom je hier doen? Ben je gekomen om ons in de war te brengen? Zo, zo, zo, zo Manifesteert die boze geest. En de mensen raken dan in de war. en dan denk je, ja, nou, nou, nou, nou, nou weet ik het ook niet meer hoor. En het gezag zeg maar, van Jezus wordt, wordt, wordt aangetast, wordt op de proef gesteld, wordt, wordt in verwarring gebracht. En, en de mensen denken, nou wat, wat is dit nu weer? Wat gebeurt hier? En ze raken daardoor in de war. En dan is Jezus. Die, die, die, die, die hoort dat zeg maar even aan en die, die heeft dan maar een paar woorden. Zeg, ga uit van hem. Zwijg, ga uit van hem. En er staat er dat die man op de grond viel, vol stuiptrekkingen en toen die boze geest hem, hem verliet. En toen waren mensen nog meer onder de indruk. Hij spreekt niet alleen met gezag, maar hij heeft ook gezag over de boze machten. Over de machten van de duisternis. Heel, heel apart eigenlijk, als het gaat om, om, om uh, zeg maar de invloed van boze geesten, is als we ons een beetje proberen voor te stellen, Dus is in een synagoog. Nou, in een synagoge, daar kwamen geen... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Wie, laat ik zeggen? Wie daar wel kwam, daar kwamen gewoon de Joden. Daar kwamen de gelovige mensen, die kwamen bij elkaar. He, waarom zitten jullie in de kerk? Nou, ik hoop dat hier ook niet-gelovigen zijn, die misschien meegenomen zijn, nieuwsgierig zijn. Maar de meeste van jullie zullen zeggen: van, Nou, ik ben christen, ik ben gelovig, ik vind het fijn om in de kerk te komen, om iets van, van God te horen. En in die synagoge zaten dus ook gelovige Joden. Anders gingen ze niet naar de synagoog. En ik denk eerlijk gezegd dat deze man, waarvan die boze geest, die onderneinde geest zich manifesteert, misschien is hij zichzelf niet eens bewust geweest dat hij zo'n geest had. Ik denk eigenlijk dat deze man elke zondag zeg maar vol ontspanning in de kerk zat. En als die schriftgeleerden een beetje met elkaar debatterde, nou, dan wordt zijn boze geest niet niet warm of koud van, zeg maar. Die kan lekker blijven zitten. Die hoeft zich echt niet te roeren. Maar nu spreekt Jezus met gezag. Nu breekt het koninkrijk van God door. Nu komen mensen nieuwsgierig naar Jezus luisteren. Ze raken getrikkerd. en ze zijn nieuwsgierig naar het woord van God. En ze willen meer horen. En nu wordt die onreine geest, zeg maar, wakker geschud. Of door de duivel aangezet. Laat je roeren. Laat je, laat je, laat, laat van je horen. En dat wil ik eigenlijk aan jullie meegeven, van, van onderzoek je onderzoek je leven misschien denk je wel, ik ben toch ook wel een prima christen, er is al niks verkeerd met mij maar wat heb jij misschien in je verleden gedaan, wat heb je heb jij nog ergens gebieden waar je misschien ergens wel weet dat je echt op compleet verkeerde plekken bent geweest, waar je misschien beïnvloed bent weet je zeker dat je rein bent maak mij rein voor u was mijn leven schoon. Ik heb het gezongen, kneed mij, voor mij, naar het beeld van Jezus. En als dat jouw verlangen is, dat je zegt, ik wil echt een goed, zuiver, schoon instrument zijn in, in, in Gods handen. Dan is het dus ook nodig dat er niet nog troep zit. Zonde of, of boosheid of onreine geest. En ik denk, deze onreine geest, ja hoe zou je die nou noemen? Er zijn, er zijn, je kunt geest allerlei namen geven, hier wordt het een onreine geest genoemd. Ik denk dat het een soort, soort geest is, eigenlijk van, van godslastering. Dat deze man iets opgelopen heeft, hij zit wel netjes in de kerk, maar diep in zijn hart is hij eigenlijk verzet tegen god. En je kunt soms mensen ontmoeten, en als je, je daarin herkent, zou ik willen zeggen, nou ga eens wat verder mee. Over nadenken. Je, je hebt mensen die kunnen prachtig discussiëren. Maar als je echt zegt, van, zullen we samen bidden? Of wil jij bidden? Of als je zegt, wil jij eens even hardop de Bijbel lezen? Dat is altijd meer terugschrikken. Dus als je zou je de naam van Jezus, soms wordt het in, in bevrijdingspastoraat wel gevraagd. zou je hardop een geloofsbeleidnis kunnen lezen. Ik geloof in de naam van Jezus Christus. Ik geloof dat Jezus Christus mijn verlosser is. En mijn heiland is. Ik geloof in niemand anders dan Jezus Christus. De koning van mijn leven. En hij zegt, ik kan het niet over mijn lippen krijgen. Misschien is dan in deze sfeer iets waar je nog wat, wat, wat, mee, wat mee moet doen. Nou wat is nou het goede nieuws? Het goede nieuws is dat het Jezus... Alle gezag, ook over al die, over dat hele terrein van het kwaad. Het hele terrein van de boze heeft Jezus gezag. En wat is, wat is er gebeurd? Wat, wat mooi is natuurlijk, die man is bevrijd. Misschien zijn we al een beetje bang geworden van. straks zit hier een kerklid met zijn onderreine geest of zo. Maar die, die man is echt bevrijd. Is dat niet geweldig? Stel je voor dat je altijd maar weerstand hebt. Zodra het echt over Jezus gaat, voel je je, voelt je benauwd. Zodra je misschien thuis met je kinderen over de Bijbel wil spreken, Ja, je: laat me zitten, joh. Ik doe me niet. Elke, elke keer trek je, heb je een zo terugtrekkende beweging zodra het echt over Jezus gaat. En dat had deze man, denk ik. En nu komt hij in verzet, maar Jezus stuurt die boze geest weg en hij is bevrijd. Hij is bevrijd. In, in Lucas staat iets heel moois bij. Even kijken waar dat, ik dat zo heb, ja, Lucas 4 vers 35 is hetzelfde verhaal. Jezus sprak hem streng toe, nou niet die man, maar die onreine geest dan. Sprak hem streng toe en zei, zwijg, ga uit hem weg. De demon smeet de man op de grond, ging uit hem weg, zonder hem te verwonden. <laughs> dat vind ik nou heel erg leuk. Ik weet niet of mensen wel vechtsporten doen of zo. Ik heb vroeger gejudood. Maar ik hoop niet dat er iemand hier in de vechtsport zit. En die zegt: Willem, ik heb gewoon zin om je even lekker op de grond te smakken. Want ik weet niet of ik nu nog zo soepel ben dat ik dan zonder schade het eraf zou brengen. Maar je zou toch worden, je zou toch worden neergesmeten door een, een demon, een boze geest. Die je smijt jou op de grond. Nou, hier liggen tegels. En dan staat er: zonder hem te verwonden. Dat is leuk. Jezus heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En de demonen kunnen een hoop maken. En de duivel kan, kan rondgaan als een brullende leeuw. Kan heel imponerend lijken. Maar het is verslagen vijand. En Jezus met een paar woorden zwijg. is stil. Eruit. Een hoop herrie. Schreeuwen. De man viel op de grond. Zonder te verwonden. Stel je voor, die man, die gaat hier volgende week gaan zitten. Misschien zat hij altijd iets van... Als het echt over Jezus gaat... Of over het Koninkrijk, over de Messias... die altijd iets van... Zat hij een beetje benauwd in de kerk. De volgende week gaat hij naar de kerk, is hij bevrijd. En dan smult hij van het evangelie. Is dat niet heerlijk? Dat je ongehinderd, vrij en frank... Met Jezus bezig kan zijn. En dat ik van kan genieten. Zonder dat er ergens iets is... Wat jou belemmert. Dus het is mooi, het is dus goed nieuws, zonder hem te verwonden. En dat dus is een effect voor die man, maar ook effect natuurlijk voor die gemeente, voor die synagoge. Want het effect uiteindelijk, eerst was het geweldige man met gezag. Hè? Jezus spreekt met gezag, verwondering, daarna verwarring. Oh, oh, oh, is die Jezus misschien niet te vertrouwen dan? Het is een. Uh, wat doet u hier? Uit, uit Nazareth komt u ons om te vernietigen? De mensen zeg zo groot. Hebben we nu een fout iemand die hier staat te spreken of zo, maar in Jezus keert het weer om, ook die boze geest wordt weggestuurd. En dan zijn de mensen verbijsterd. Zou het niet geweldig zijn als we weer kerken vol hebben. Vol mensen die verbijsterd zijn. Over de almacht en de majesteit en de glorie van Jezus. En het nieuws over hem verspreidt zich over die hele streek. En de mensen brengen verheinen en verder zieken. En de mensen die gebonden zijn naar Jezus toe zodat hij ze kan bevrijden. Dus er gebeurt iets. Er gebeurt een groot ding en het nieuws verspreidt zich. En het derde effect is dat in het rijk van de duisternis heeft zeg maar, de duivel al twee keer een flinke draai om de oren gehad. Het eerste heeft hij Jezus zelf beproefd in de woestijn. Veertig dagen werd Jezus uitgetest door de duivel. Als een trucjes haalt hij hoppen maar uit. En de eerste Adam, Adam en Eva zijn gevallen, en deze tweede Adam valt niet. En de duivel moet, moet, moet Jezus met rust laten. Nu gaat Jezus aan het werk, zijn eerste openbare optreden, hup, er komt de duivel weer, frontaal aanval, verwarring zaaien, stuk maken, mensen in verwarring brengen, maar hij verliest weer. Hij moet zeg maar met een staart tussen zijn benen, moet hij die synagoge verlaten. Dat voelt nu te ver, maar als je het even verder leest, is het wel heel bijzonder eigenlijk. Dan gaan ze naar huis, naar het huis van Petrus, en dan is die schoonmoeder koorts. En dat is, zij had niet gewoon die week griep of zo. Ze, ze komen gewoon thuis, en ze hadden verwacht dat ze het eten klaar heeft, en ze ligt opeens ziek op bed. Ik denk eigenlijk dat die demon dacht van, nou ja, als ik het niet in de synagoog kan krijgen, dan ga ik maar even in de schoonmoeder van, van, van, van Petrus wat, wat aanrommelen. En dan komen ze, bij die, komen ze daar thuis, en dat vind ik ook heel vreemd. Ze praat met Jezus, moet je nou eens horen, zij is ze ziek. En dan stuurt hij ook daar die koorts weg, of de ziekte. Ik ga afronden. Een paar dingen nog. Allereerst, het rijk van de duisternis is reëel aanwezig. En de Bijbel zegt, geef geen voet aan de duivel. Dat staat in efeze 4 vers 27. En de, ik weet niet of mensen vroeger topografie hebben geleerd. Wie heeft hier nog topografie gehad vroeger? Ik ken nog een paar mensen hebben topografie geleerd. To, uh, topos is een, is een Grieks woord voor plaats. Dan moet je de plaatsen leren. En, en in het Griekse woord, dat staat hier in Efeze 4 vers 27. Geef de duivel geen voet. Geef hem geen plaats. Geef hem geen ruimte. Kennelijk kun je dat doen kun je door wat je doet in je leven of van buitenaf, kun je dat dus doen. Dat je hem wel een plek geeft, dat je hem wel een ruimte geeft. Dat je hem een plek hebt gegeven. Moet je niet doen. Maar als je het wel gegeven heeft, hebt, Jezus de almachtige God. En in zijn naam worden alle boze geesten ook, ook weggejaagd. En dat kan soms ingewikkeld zijn, bevrijdingspastoraat en zorgvuldig zijn. En goed onderscheiden, is, iemand, is het psychische ziekte of is het rijk van de duisternis. Maar het goede nieuws is, Jezus is echt de bevrijder. En het gezag heeft hij gegeven aan de kerk. Tegen leerling zijn leerlingen zei hij ook: ga erop uit, vertel de Evangelie, geneest de zieken en drijft demonen uit. En in de kerk, in de gemeenschap van de kerk, mogen we geloven: hier heerst Jezus Christus. Hij is de overwinnaar. En wij laten het niet toe dat, dat hier zijn we, boze machten voet aan de grond krijgen. En als we ermee te dieren krijgen, dan mogen we bidden. We mogen ze wegsturen. We mogen we bidden voor bevrijding en voor genezing en voor heling. Geef de duivel geen voet. En uh, de andere oproep: eigenlijk de lieder die we gezongen hebben, laat dat echt zo zijn. Maak mij rein voor u. Was mijn leven schoon. Voor mij. Kneed mij. Ik wil zijn als klei in de hand van de pottenbakker. Dat u mij zo bruikbaar maakt. En alles wat in mij is, wat niet bruikbaar is. Ik wil er vanaf Dat dat je houding is. Ik kan me voorstellen dat zo'n preek heel veel vragen bij je oproept. En dat is heel erg fijn. Ik kan me voorstellen dat je zegt, nou ja, ik snap de helft nog niet. Heel erg fijn. Je hebt een hele goede nieuwe voorganger. Die weet hier alles van. <laughs> ik ga straks lekker weg. Nee, ik zou zeggen, jullie zijn een gemeenschap van liefde. Zoek hulp, praat er met iemand over die je kan vertrouwen. Vertel je verhaal, ga bidden, doorgrond mijn hart, Heer. Zie je in mijn hart, als hier iets is wat niet van u is, openbaar het mij. Geest van de waarheid, laat mij de waarheid zien, ook over mijn eigen leven. Want ik wil Jezus dienen. Ik wil God lief hebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met al mijn kracht. Ik wil mijn naast lief hebben als mezelf. Ik wil niet dat de troep in mijn leven zit. Zoek hulp, praat met elkaar en zorg dat je als gemeenschap ook op dit vlak, zeg maar, mag, mag, mag groeien. De heren, zegenen jullie daarin. Amen.